1 uur door Almegens met het NOS-journaal. De extra huurverhoging voor nieuwe huurders gaat voorlopig niet door. Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het kabinetsplan om extra huurverhogingen mogelijk te maken. Het kabinet wil de verhuurders vanaf 1 juli de kans geven om de huren extra te verhogen als er een woning vrijkomt. Dit om de huur beter te laten aansluiten op de gemiddelde prijzen in de omgeving. De linkse oppositie was al langer tegen de extra verhoging. Nu heeft ook het CDA zich er tegen uitgesproken. De regeringspartij wil de extra huurverhoging alleen maar... in gebieden waar huurwoningen heel populair zijn. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Donner... over de huurverhoging. Bij een brand in de plaats Het Gooi bij Houten... zijn 20.000 kippen omgekomen. Het vuur woede in een loods van een fruitteler... De rook waaide naar de naastgelegen kippenschuur. Alle dieren die daar zaten, stikten. Bij de brand is asbest vrijgekomen, maar dat ligt alleen op het terrein rondom de beide bedrijven. Het filmfestival van Cannes heeft de Franse acteur Jean-Paul Belmondo onderscheiden met een gouden palm. Hij kreeg de ereprijs voor zijn hele carrière, die zo'n 50 jaar duurde. De palm werd uitgereikt na de vertoning van een documentaire over Belmondo, die 78 jaar is. Hij was het gezicht van de Franse Nouvelle vaak. Belmondo brak in 1960 door. Dankzij zijn rol in Abou de Souffle van Jean-Luc Godard. Daarna volgden films als Pierrot Le Fou en Le Professionnel. In België heeft voetbalclub Racing Genk de landstitel gepakt. In de laatste speelronde van de play-offs werd het tegen concurrent standaard Luik 1-1. Dat was genoeg voor de titel. Het is de derde keer dat Genk landskampioen wordt. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10 met kans op nevel- en mistbanken. Overdag eerst laaghangende bewolking, later ook zon... en smiddags in het oosten plaatselijk een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCRV. Welkom terug in de tweede uur van Casa Luna. Het uh, eerste uur was uh, Wouter Koolmees, uh, mijn gast, D66 Tweede Kamer... met Financieel Specialist. Uh, het is morgen verantwoordingsdag. Het moment waarop het kabinet uh, laat zien wat voor plannen het gerealiseerd heeft. En uh, wat voor plannen er nog meer in de pijplijn zitten. Mijn vraag aan u in dit uur is... heeft u wel eens iets onverantwoordelijks gedaan? Heeft u iets gedaan waar u later enorme spijt van kreeg? heeft iets gekocht wat u niet kon betalen. Ik wil graag verhalen horen op 0800-1121, 0800-1121. Of kazalune Twitteren kan at Dumosh, of uh, twitteren kan het Of hashtag kan ook, we zien het allemaal. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Heeft u wel eens iets onverantwoordelijks gedaan? Henk, goedendacht. Goedemorgen. Nou ja, dat... Uh... Fantastisch programma uh, van jullie, maar uh, ik heb uh, altijd een hele leuke winkel gehad. Uh, uw collega, meneer Van den Berg, kent hij nog wel, uh, kocht die singeltje En uh, nou, dat ging al goed. En uh, nou, ik leerde een vrouw kennen en uh, nou ja, dat... Uh... Het was leuk en uh, nou ja, we moesten een huis kopen en uh, nou, dan ga je naar de bank. Mm -hmm. En die, die kijk in je boekhouding en uh, nou, het komt wel zoveel. Nou, ik had een hele lieve wijze vader die, uh, uh, die kijkt naar en die zegt... Ja, ...maar dat moet je helemaal niet doen, dat is te veel. Maar wat moet je doen? Dat huis kopen moet je niet doen? Nou, niet wat de bank... Uh, je voorstelde wat je, wat je wel... Wij konden toen uh, in Goulders nog uh, 320.000 uh, gulden. Dat is een oud geld, hoor. 320.000 gulden konden jullie lenen van de bank om een huis te kopen... en jouw vader zei dat is te veel geld? Ja, dat is te veel geld. Hij zei dat uh, nou, als je in problemen komt, dan, dan, dan krijg je nog meer problemen. Ja. ja. En? Toch gedaan? maar het, nou, het werd iets minder, maar wel gedaan. En uh, nou, toen zijn we in een dorp in, in oud groningen gaan wonen. En uh, nou, het was een uh, mooi huis. En uh, het was ook een lieve vrouw. We hebben ook geen ruzie. Maar op een gegeven moment uh, nou, ging dat dus mis. En uh, ja, nou ja, ik had een winkel in de stad Groningen. En ik had geen rijbewijs. Dus, uh, maar er rijden ook geen bussen. Dus? Nou ja, nou ja dus... Uh, Het nou, huis te verkopen in. Op een gegeven moment raak ik in de verzukkeling En uh, nou, ik was op een gegeven moment zo ver weg dat ik uh, mijn huisarts uh, inschakelde. En uh, die heeft toen een brief geschreven, ook naar de ABN, AMRO. Dat, dat ik op dat moment uh, eigenlijk niet meer uh, nou ja, toerekeningsvatbaar was. Maar, ik, wacht, ik er niet uit. Ja, maar goed, je, je kwam terecht in een situatie waarin het steeds slechter uh, ging met je. Um, uh, uh, maar wat heeft dat te maken met uh, de lening die je kreeg van de bank? Nou, de, de, de, de dokter die heeft toen een uh, brief geschreven van ABN. Omdat we... Uh, uh, ik, ik, ik, ik, ik kwam tot niks meer. Ik wist überhaupt niet meer hoe ik naar de stad moest. En... Uh, nou, ik ging heel veel drinken en, uh, nou, u kent het wel. En, uh, nou, op een gegeven moment uh, kun je het niet betalen. En uh, ik heb van de bank nooit meer iets gehoord. Een keurig brief geschreven. Uh, nou ja, nu zit ik in uh, Antikraakblond. In de stad Groningen. Maar wat is er met, jou, met, met jullie huis gebeurd? Ja, dat, dat hebben ze gevuild en uh, ik, ik weet niet eens wat het haar... Ik heb nooit meer iets gehoord. Maar het is gevuild, dus het zal ongetwijfeld minder opgeleverd hebben... dan de lening die u hadden. Nou, kon ik u nou vertellen wat het haar is opgeluisterd ik, ik heb nooit meer iets gehoord. Ja, ja. ja. Maar, maar, maar goed... het is toch... Uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat vond ik zo leuk aan uw gesprek met die meneer hiervoor. Kijk, dat moet de bank ook naar gewone mensen neem maar een gewone, gewone boer-lul. Als je dan een beroep doet, als het niet goed gaat, spring er dan in en uh, misschien kun je de boer nog een beetje uh, ja, uh, wegdraaien. Maar nu weet ik niks en nu weet het niks. Ja, ja. En ik krijg een, ieder, ieder jaar krijg ik keurig afschrift van de ABN AMRO. En het is wat uh, verhaalde is, is uh, de rente die de op het dag hmm. Ik begrijp het, maar ben je, ben je nu uh, uit de financiële problemen? Is, is dat nu wel voorbij? Nee, nee dat lijkt anders, want ik niet in een antikraak. Want ik ben en uh, in, in Groningen ook heel dankbaar dat, dat ik zo'n mooi plekje... Uh, Weinig geld heb gekregen met mijn kleine uitkering van uh, 600 euro in de maand, waar dan ook nog 10% afgaat. Dus, uh... Ja, uh -uh. goed. Um, ik wil je... Als je in Darfur uh, woont, had ik het vanavond met een vriend over en je moet verdomme van een euro per de daglijnen, dan mag ik nog niet klagen hoor. Ja, nee goed, maar, maar, maar oké, okay. ook oh, leed wegstrepen tegen ander leed... dat is een hele gevaarlijk traject. Dat heb ik geleerd in mijn leven. Dus uh, dat wil niet zeggen dat jij het ook uh, niet behoorlijk voor je kiezen krijgt. Dank voor het bellen, maar, Henk. Maar en... banken, banken moeten wel, wel eerder ook een stukje sociale gevoel laten zien naar gezinnen. Ja. ja. En wij hadden gelukkig geen kinderen dat als, dat door een huisarts okay. wordt aangegeven... Ja. Dat je ook dat serieus neemt. Dat je ook probeert te, te kijken wat je dan nog kan doen. Henk, hartelijk dank. En een prettige, prettige nacht. En ik luister met liefde naar jullie. Dankjewel. Dat, dat vinden wij sowieso altijd heel prettig om te horen. Dankjewel. En alle goed, uiteraard. 0800 1121, dat is ons telefoonnummer. Heeft u wel eens iets? Onverantwoordelijk gedaan en, en waar bestond dat kan uit bel ons op ons gratis nummer 0800 1121 en uh, graag uh, uw onverantwoordelijke verhalen in dit uur van Casaluna. Met de uh, soap bubble box. Zo het liedje. En dan gaan ze. Box. <laughs> Dat is pas echt het einde. Van de niets Dus uh, met de uh, soap bubble box. Een uh, liedje uit uh, 1992. We hebben het over uh, onverantwoordelijke uh, daden. Heb je wel eens iets uh, bijzonder onverantwoordelijks gedaan? Heb je wel eens iets uh, meegemaakt waarvan je zei... nou, ik heb het gedaan, uh, maar het was eigenlijk wel oer en oerdom. En uh, nou ja, misschien heeft het ook wel een bijzondere ding opgeleverd. In positieve zin of in uh, negatieve zin, het zou zomaar waar kunnen zijn. Kom uh, in de uitzending vertellen over uh, onverantwoordelijke daden. Naar de, de verantwoordingsdag uh, die morgen in de Tweede Kamer gehouden wordt. Waar het kabinet komt met uh, de... Uh, de balans, als het ware, de balans van de ministeries. Wat hebben ze opgeleverd, wat is er gebeurd... en wat gaan ze allemaal doen nog? 0800 1121 Dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Kazeluna.ncv.nl. Ons e-mailadres, hashtag of hashtag Dumosh... is onze Twitteradres. Kees Oosterom, goedendacht. Hi Frank. Hallo. Hoi. En ben ik het, weer. Ja, gezellig Kees. Heel goed. Ja. Yeah. <laughs> Nou, dit is misschien wel het mooiste verhaal dat ik ooit zou kunnen vertellen. Kijk, dat moet ik ook een keer zeggen. Want dan wordt het alleen maar beter. Maar uh, er was een vriendinnetje die studeerde en ik was al een heel stuk ouder. En uiteindelijk, uh, uh, zo'n relatie loopt dan een beetje uh, stuk op een gegeven moment. En uh, ja, ze had misschien ook wel eens weer een nieuw vriendje of zo. En, maar we waren nog steeds heel goed bevriend. En zij... Uh, haar studie in Groningen, die ik dus heel erg verhinderd had, omdat ik uh, haar zo lief vond. Uh -huh. Ja, die liep een beetje stuk en ze had geld nodig en toen zei ze ja, ik heb eigenlijk zoveel geld nodig. En ik zei ja, ik betaal gewoon 7,5% rente op wat ik leen. En uh, vroeger aan haar, nou dat mag je het ook betalen. Nou, ik was helemaal verschrikkelijk en ik was de verschrikkelijkste man ter wereld. En ja, dat ging dus niet lukken, weet je wel. Want zij, Hoeveel zij geld vroeg mij gewoon he? Wat zeg je? Hoeveel geld vroeg zei je? Tienduizend euro. Oh, ja. oh dat was een eurotijdpak. Okay. Een beetje, beetje geld. Ja, 10.000 gulden was het. 10.000 mm schulden -hmm. was het. En uh, hij is voor mij de verschrikkelijkste vent. Want ja, hoe kan je nou aan zo'n liefje? Hoe kan je daar nou zo'n zo percentage aan vragen, weet je wel? Nou? Dus, dus. Ik zat daar ook heel erg mee, want ik, ja, ik vond het nog steeds heel erg lief. En, uh, toen ben ik naar uh, Maastricht gegaan. Dan ben ik eerst naar die uh, Onze Lieve Vrouwkerk gegaan. Waar je al die kaartjes aan kan steken. Kom je binnen, en dat is zo'n mooie kerk. Een uh, kaartje aangestoken. En toen zei ik: Ja, nou, uh, uh, ik geloof helemaal niet. Maar dan dacht ik: Nou, uh, wilt u. Ik uh, zal hem maar, maar even Olivia noemen. Uh, dit geld uh, geven. En daarna ben ik naar Valkenburg gegaan, naar het casino. Met 100 euro stukjes, 100 gulden stukjes en toen uh, de eerste tafel legde ik het, dat was gelijk raak. Dus dat was 3600 gulden. Tweede tafel, dan zag ik hetzelfde het patroon, weer gedaan, ja precies, en uh, weer raak. Derde tafel, weer raak. Dat meen je niet. Ja, dat is echt waar. Ja. Maar drie keer dat soort bedragen? Ja, ja, drie keer dat is het grote bedrag. Ik zat gewoon boven de 10.000 uh, gulden. <laughs> ja. Dus, vanuit Limburg, ben ik toen in mijn cabrio, die ik toen nog had. Uh, want inmiddels ben ik natuurlijk berooid, ja, dat moet ik op de radio even zeggen, want dat ze niet denken dat ik rijk ben. En uh, toen ben ik naar Groningen gereden, en ik had die sleutel nog steeds van haar uh, uh, uh, uh, plek. En, en toen, uh, ja, naar binnen gelopen, uh, het was misschien al twee uur of zo. En ik had de briefjes van 100. En ik zeg, hoi, uh, hoi uh, Olivia. Uh, uh, nou, ik heb het geld op de bed gegooid. <laughs> en ik zeg, nou, je mag het hebben. Klaar, weet je wel. En toen zeg ik, nee, ik wil niet hebben. Nee, ik wil, uh, wil terugbetalen. Nou, doe we ze terugbetalen met rente. Ik zeg, nou, doe het gewoon zonder rente. Ja. Yeah. En het heeft ze ook uh, terugbetaald en uh, ze is inmiddels een beroemde journalist van een grote krant in Nederland. Nou, dat is toch prachtig, weet je wel. Nou, en je sorry. wil niet zeggen hoe ze heet? Wat zeg je? En je wil niet zeggen hoe ze heet? Nee, dat kan ik niet maken, joh. Nee, want we hebben ook altijd een beetje ruzie gezocht en zo. Dat oh. kan ik niet zeggen. Maar het is een hele... Ze kan echt prachtig schrijven. En, en ze is van begin af aan een lieve meid geweest, maar ja... Als iemand dan een relatie krijgt met iemand anders, dan kun je nou wel eens een beetje uh, ruzie zoeken. En dan zeg je, ja, ik vind hem nog steeds zo lief en zo. Maar het, he het, wel, ja, het heeft wel. Ik vind dat ook niet zo prettig dat ik dat dan zeg. En zo. Ja. Maar, ja. maar heeft wel jullie relatie een tijdje gerekt? Nou, ja, die nacht was het wel leuk. Uh, we hebben uh, ja, okay. een briefje van 100 liggen voor, de, voor meer dan 10.000 euro. Ja. Maar het heeft het gewoon uh, lekker terugbetaald. En het was helemaal volgens afspraak, zomaar maar zeggen, want ze mocht het ook hebben. Maar ik kon, ik kon het later beter gebruiken dan, dan zij. En zij verdienen later meer dan ik. Want ik bedoel, ze had heel veel talent. Hij nou, zou wel willen weten wie het is. hè? Ja. Nou, ik kan er ook nog in hoor. Uh, uh, linkse krant, zullen maar zeggen. Oh, en, uh, de Volkskrant, misschien ik weet wat ja, de linkse krant is met het enige wat ja, ik kan bedenken. Als... Ja, ga verder niks zeggen, want dan verraad ik alles. Uh, ja. Nee, maar het is, het is een heel lief meisje. En ik hoop dat ze het hoort, want uh, of dat van iemand anders hoort, het is echt een schat. En ik heb daarna wel eens iets verkeerd ge gezegd of gedaan of zo. En uh, ja, dat vond de vriend niet zo prettig. Oh, ze had ook nog een vriend erbij in die tijd? Nee, toen, had, nee, toen niet, maar later. Oh, later. Nu uh, okay. heeft ze een vriend. Oké, okay. okay, ik ben erbij. Ik bedoel, ik heb dat betaald, ik heb dat betaald ja. en ik kon afstuderen. En, en nou, daarna, uh, ja, uh, hij heeft uh, gewoon haar eigen okay. leven geleid. Ja. Dank je wel, Kees, voor dit, uh, dit, dit mooie verhaal. Een dramatische verhaal. Ik, verhaal. ik vind het prachtig. Het is wel een bijzonder verhaal. Oké, okay. okay. dank je wel. Hey, heeft u wel eens iets uh, onverantwoordelijks gedaan? Daarover hebben we het in dit uur uh, van Casaluna, Onder andere uh, met Lisbeth. Goedenacht. Ja, hallo. <laughs> uh, nou, ik heb een... Uh, uh, ja, het is al heel lang geleden, hoor. Uh, en eens kijken, toen ging ik met de baas van waar ik mee werkte. Dat was een vrouw. Wij gingen samen in de eerste klas van uh, uh, het eerste klasrestaurant uh, uh, van het station gingen wij samen eten. Mm -hmm. En nou, dat was allemaal heerlijk en heel erg lief dat ze dat aanbood. En... Maar goed, uh, uh, onder het eten hadden we allerlei emotionele uitwisselingen over hoe het met haar ging... En met mij ging, en er kwamen sterke drankjes bij. Nou ja, dat is dan al helemaal mis, natuurlijk. Uh, Althans, dat kan je wel eentje doen, maar dat deden wij wel drie of vier, denk ik. En wij gingen dus echt uh, heel erg, denk ik toch wel zwaar bezopen. Daar <lacht> <lacht> die uh, uh, eerste klas restauratie uit. En uh, zij zei nog tegen mij: Van. Uh, zij nam een taxi naar huis. En ze zei tegen mij van. Uh, Kom jij wel thuis? Ik zei, ja hoor. Afijn. <laughs> ja. ja, uh, ik op mijn fiets uh, de prins Henrikade af. Ik, ik woonde in de tijd uh, in de, op de Kardijken ergens. En, mm -hmm. uh, nou, dat ging helemaal niet goed. <laughs> nou ja, het onverantwoorde is gewoon dat je veel te veel drinkt... en uh, uh, denkt dat dat allemaal wel gaat. En, maar wat het mooie is, dat vind ik eigenlijk een heel erg leuk verhaal... Uh, ik reed dus over die Prins-Henrikade, ik viel, ik had een kort rokje met een panty aan en ik had nergens een gat in mijn panty en een beetje opstaan en weer op die, op die fiets. En ik dacht op mezelf, je bent niet wijs, maar oké, okay, ga maar. Ik weer verder fietsen en toen viel ik nog een keer, weer geen gat in mijn panty. Ik denk, nou dit is, uh, oké, okay, weet je wel, zo. Nou ja, dat is natuurlijk een hele vage herinnering. Op een gegeven moment uh, uh, voelde ik dat er iemand naast mij kwam rijden. En die zei van, uh, gaat het wel een beetje? Ja. Yeah. Ik zei, nou, uh, <coughs> niet zo. <laughs> nee, maar, uh, ja, dat is echt mijn eigen verantwoording. Dat heb ik gewoon uh, niet zo handig aangepakt. Ik heb gewoon te veel gedronken, dus... Uh, ja, hartstikke lief dat je het vraagt, maar ik kom wel thuis. Nee, zei die man. En dat vind ik eigenlijk heel leuk aan dit verhaal. Ik kreeg echt engelen hoor. Want die man zei tegen mij van... Nee, ik ga jou naar huis brengen. En die bleef naast mij rijden. En ik wobbelde, wobbel, de wobbel, de wobbel. Maar uiteindelijk kwam ik bij mijn huis. En allemaal gedoe met mijn fiets. En... Uh, nou, daar hielp die man ook bij om een fiets op slot te zetten. Dat weet ik allemaal nog heel vaag, want ik was echt zo dronken. Weet je. Ik kon me die man dus ook niet meer herinneren later. Maar alleen maar dat hele lieve gevoel dat er iemand was ja. die mij hielp. Uh, die man heeft ook de deur voor mij, de voordeur voor mij opengemaakt. En is heel aardig uh, en dus totaal belangeloos niet meer naar boven gegaan. En dat vond ik zo, achteraf dacht ik, wat was dat voor een liever? Ja, ja, uh, maar je hebt geen flauw idee wie het was, je hebt hem daarna ook nooit meer gezien, neem ik aan. Nee, want ik, ik kom me echt het is echt heel erg, maar ik kan me die man dus totaal niet herinneren. Alleen maar het, uh, de wetenschap dat er iemand naast mij reed en mij zo nodig en graag, en dat vond ik eigenlijk ook wel prettig, want ik was dus duidelijk helemaal niet meer te vertrouwen, ja. uh, mij naar huis bracht. En, uh, maar, dus echt gewoon heel. Uh, ja. Alleen maar heel, echt hele aardige bedoelingen had. Ik bedoel, een, een kwaadaardige iemand had gedacht. Nou, die is lekker dronken. Die nemen we even helemaal mee naar boven. En daar gaan we eens even wat mee doen. Uh, daar ben ik nooit bang voor geweest hoor. Maar dat is dus niet aan de orde geweest. Snap je? Ja, ja. Maar dit was de eerste keer dat jij uh, zo ongelooflijk uh, dronken was? Uh, nou. Maar dat gebeurt niet echt heel erg vaak, nee. en, en dit was echt verschrikbarend. En de volgende dag, het gaat nog verder, het verhaal... Uh, uh, werd ik uh, wakker gebeld. En ik had een koelpijn. En ik dacht, wat is er gebeurd? En, nou ja, ik nam de telefoon op. Toen kreeg ik dus iemand van de restauratie van de eerste klas restauratie van het uh, station aan de lijn. van. er is een portemonnee gevonden. En dat oh. was dus mijn portemonnee. Oei. Er is nog best wel veel geld erin. En het zat en er nog in iemand ook. is dus ook heel aardig daar afgeleverd. Nou, je kan wel zeggen dat je, dat je die avond. Uh, op zijn minst twee engelen boven je hoofd hebt gehad. Onvoorstelbaar, hè? Ja. Nou ja, maar goed. Ik we hoef het niet heel, heel erg lang te maken hoor. In ieder geval. Uh, uh, ja, het, het ging over iets waar je. Uh, wat je onverantwoordelijk vond hè, van jezelf. Ja, nou, dit, ja. Dit, dit was een ja, Dat vond ik het achteraf heel erg. En ik was zo ontzettend uh, bijna gechoqueerd door de liefde die ik ontvangen had... van zo'n aardige iemand hè, die naast mij bleef... en uh, mij op een hele vriendelijke, integere manier naar huis bracht. En dat ik ook nog eens keer uh, mijn portemonnee nagedragen eh, kreeg eigenlijk... Dat is natuurlijk het verhaal. Ik wil je heel hartelijk danken, Lisbeth. Ja, oké. Okay. En een prettige nacht nog. Ja, en jullie succes met je uitzending. Dank je Dag. Al. Dag. Ja. Heb je wel eens iets heel onverantwoordelijks gedaan? Uh, iets waar je enorme spijt van kreeg? Uh, of iets gekocht wat je niet terug kon betalen? Maar misschien ook wel iets heel onverantwoordelijks... wat uiteindelijk iets heel moois opgeleverd heeft. 0800 1121 dat is ons uh, telefoonnummer. kazeloenen.ncv.nl, ons e-mailadres. Mark, nacht. Goedenacht. Ja, ik was nogal gewoon want uh, Ik had een rolstoel te leen. Te leen en die was uh, eigenlijk niet verzekerd. Maar dat was even een noodsituatie. En ik ging toen heel vaak uit in een bepaalde uh, gelegenheid. was In Arnhem in de buurt. Maar jij en, zit in een rolstoel? Ik, ik zit in een rolstoel, ja. En ik ben normaal iemand die uh, gewoon verantwoordelijkheid neemt. En uh, zeker met de voorzieningen en alles. Want dat krijg je, maar krijg je te leen. Dus. Maar in dat geval uh, was ik... Uh, wel zeg maar naar het uh, kruikpand uh, gegaan, zeg maar. En dat was een half uur rijden. En uh, ik uh, was wel gewend om een uh, biertje te nemen of een paar wijntjes en zo. Maar toen uh, had ik La Chouf genomen. En dat was zo hard aangekomen dat ik eigenlijk hartstikke bezopen naar huis gegeven ben. Dat is Belgisch bier, hè, La Chouf. Ja, volgens mij heb je ook nog verschillende sterktes. Maar goed, de mensen hadden me wel gewaarschuwd. Maar ik was 25 en ik was wel wat gewend. Dus nou, nah, dat gaat wel. En jullie Flauwe kullen en weet ik. Ja, je weet wel, en dan ben je overmoedig. Nou, ik ben naar huis gereden. Rolst heeft geen krasje opgelopen. En ik heb hem gewoon keurig, keurig weer ingeleverd. En er was niks aan de hand. Maar dat was eigenlijk wel ontzettend, ontzettend mazzel. Ja, ja je, want voor hetzelfde geld had je met je dronken hoofd hele domme dingen gedaan. Nou, schade gemaakt, weet je wel. En het ding was niet verzekerd. En dat was nog helemaal nieuw. Het was maar, uit de fabriek, weet maar, je wel. Maar is zo'n zo rolstoel duur? Ik heb geen ja. flauw idee. Toen 20.000 gulden of zo. Wat? Oh, het is een elektrische stoel? Ja, een elektrische stoel, ja. Oh, Oké. Okay. En, uh, nou ja, goed, uh, dat doe ik dus uh, eigenlijk nooit, dat soort dingen, normaal. <laughs> maar op dat moment was schijnbaar even, was ik vergeten wat ik bij me had. Of zo, weet je wel. En dat je dan toevallig heel erg dronken wordt, want meestal werd ik gewoon een beetje aangeschoten, dat ik nog wel naar huis kom. Maar in dit geval liep het dus echt totaal uit de hand. En ik was zo blij dat het allemaal goed was gegaan. Geen enkel krasje, helemaal niks. Goed. Eid goed, al goed, dit was de laatste keer dat je zoiets deed? Dat was al een hele tijd geleden, uh, zeg maar, uh, weet ik veel, 15 jaar geleden of zo. En uh, ja, dat, dat heb ik echt uh, daarna niet meer gedaan, nee. Plus dat het ook wat grappig is dat de dus wel nog wel lang naar huis moest rijden. Echt een half uur, 35 minuten. Dus had uh, heel makkelijk, uh, ook wel eens maar klein beetje schade kunnen we weten. Dus gewoon heel veel mas gehad. En eigenlijk wil, uh, dat je dan even een, een vlaag van uh, ja, onverantwoordelijkheid hebt. En dat je dat, je dat dan uh, gelukkig uh, redt. Ja, ja, God, ik moet op, opeens denken aan, aan mijn eigen uh, kinderjaren. Want. Uh... Mijn ouders hadden het niet bepaald breed. En ik weet nog heel goed dat, uh, dat op een gegeven moment... had, had mijn moeder voor mij een, een, een, een, een, een, sorry, een tweetbroek en sorry een tweetjasje gekocht. Bijhorend uh, bij elkaar. Prachtig uh, ding. En uh, ik weet nog goed dat op een zondagavond... ging ik op de rolschaatsen naar een vriendje om dat te laten zien. Uh, je voelt hem al aankomen. De eerste beste bocht gelijk onderuit. En ga ik vol op mijn knieën gat in de broek. En toen die weg terug naar huis om dat aan mijn moeder te laten zien... Au, au, au, wat vond ik dat erg. Oh, dat is erg. Ja. ja. Nou ja, goed. Dat heb je echt uh, zitten huilen bijna, denk ik. ik ja, ik, ik, ik vond... Ik, ik weet, volgens mij, ik weet niet, misschien was het wel helemaal niet boos... maar het, ik was zelf natuurlijk echt helemaal in alle staten. ik, ja, waar, waarom ben ik dan niet gaan fietsen? Ja, <laughs> waarom ben ja, ik op ja, die ja, gaan gegaan? Ja ja ja. ja, ja, ja. Nee, dat is... Uh... Maar je weet wel, het zijn wel vaak de, de leuke dingen die je aan de hand kan vertellen. Ja, Behalve als je echt in een nare financiële problemen zit, zoals net het er al was. Ja. Maar dit soort dingen is natuurlijk, zolang het goed gaat, en iedereen doet wel eens gekheid. Maar dit vond ik wel een mooi verhaal. Vooral omdat ik normaal gesproken heb ik natuurlijk gewoon een eigen rolstoel en die is wel verzekerd en dat doe je nooit zo wilt. En nu toevallig ja. gebeurt het al op dit moment wel. Ja. Ja, nou, je kan ook zeggen no risk, no fun in goed Nederlands. Ja, oh, precies. Ja, ja, precies. <laughs> maar soms kan het ook wel een beetje te ver gaan. Mark, dank je wel. Ja, oké. Okay. hey, prettige nacht nog. Oké, okay, dag. Hi. We hebben het over uh, onverantwoordelijke dingen. Heeft u wel eens iets onverantwoordelijks in uw leven gedaan? Iets gekocht bijvoorbeeld uh, wat u niet kon betalen? Maar misschien ook wel iets wat aanvankelijk heel on onverantwoordelijk leek. Maar uh, eigenlijk in het tegendeel... Um, uit, uh, hoe zeg je dat nou? Dat is wat uiteindelijk tegen tegendeel bleek. 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Kazeloenen. 0800 1121, of kazeloenen.ncv.nl. Ik ga muziek draaien van uh, een van de beste slagwerkers van Nederland, Jeroen van Merwijk. Oh nee, dit is helemaal Jeroen van Merwijk, niet is zijn broer. Dit is een ander. <laughs> ja, uh, Jeroen van Merwijk is dit met uh, Wat is er nou mis met de 50e jaren? Wat was er nou mis met de vijftige jaren? Iedereen deed goed zijn best. De jongens hadden korte haren. We wisten nog wat petticoats waren, geen leraar werd er weggepest. Wat was er nou mis met de vijftige jaren? Niemand werd op aids getest. Er was geen muziek uit de zestige jaren. Geen maatschappijkritiek. Geen mens wist wat orgasmes waren. Het stikte van de ooie varen. Een kunstenaar was excentriek. Wat was er nou mis met de vijftige jaren? Iedereen was katholiek. Geen mens was homoseksueel en iedereen had werk Het Koningshuis was nog een luchtkasteel Je hart uit Schenk en Kees verkerk Nou ja, wat was er nou mis met de vijftiger jaren Lochem Zuid bestond nog niet Nergens waren vrienden paarden. Er was geen ozonlaag gevaar. En als het er wel was, dan wist je het niet. Wat was er nou mis met de vijftige jaren? rijken was Margriet. Of niet? Nou ja. Iedereen op tijd naar bed. En ochtends weer vroeg op. Tribunes waren goed bezet met doelpunten volop. Nederland, België, 8-3, 8-3. Oh, ga met me terug naar de vijftige jaren. Lekker weer geloven in God en zilver papier voor de negentjes sparen. En wie gaat er mee naar Oost-Indië varen? Foei, zie. Zegt op, nou lekker terug naar die vijftige jaren. Je fiets die hoefde niet op slot. Heerlijke tijd. Lucas van Merwerk en uh, het achterlijk goed uh, slagwerkende broertje uh, is natuurlijk uh, Lucas van Merwerk. Dat is zijn broer. We hebben het over uh, iets heel onverantwoordelijks doen. Uh, heb je dat wel eens gedaan? Bellen ons op 0800 1121 of stuur een mailtje naar kaasloenen.ncv.nl. Erwin, goedenacht. Erwin. Ja, hè? Ja. Ja. Ja. Jouw houdt de spanning er wel in. Goedenavond. Nou, ik, ik was gewoon aan het traat. Ik weet niet, misschien was ik even weg. maar. We uh, ja, hoorde wat ruis, we wat gekraakt, maar we jouw stem zeer zeker niet. Erwin, heb jij wel eens wat onverantwoordelijks gedaan? Uh, onder het noemen van onverantwoordelijkheden denk ik dat uh, vreemd gaan daar wel onder valt. Ja. Oh ja, dat heb je gedaan. Ja, dat heb ik gedaan. En, en dat hoe lang? Heeft je... me uiteindelijk... Ja, sorry? Dat heeft me uiteindelijk de relatie gekost. En. Dat is de minst leuke kant ervan. Hoe lang is het geleden? Uh, een maandje of vier. Oh, dat is nog een behoorlijk verse wond. Ja, het is behoorlijk vers. En ja, ook niet leuk. Maar ja. Maar vertel even wat er gebeurde. Nou ja, ik leerde iemand kennen op, uh, in een chatbox. En uh, gezellig chatten en uh, lang leefde lol. En op een gegeven moment... Uh, voel je je elkaar aangetrokken. Alleen al door het type zeg maar. En dan ga je met elkaar telefoonnummers uitwisselen en je gaat met elkaar babbelen via de telefoon. Ja, en dan op een gegeven moment komt het punt dat je met elkaar gaat afspreken. Je gaat elkaar zien. Op zich, ja. Dat kan natuurlijk nog wel, maar zodra je verder gaat, dan gaat het natuurlijk wel ergens fout. Want jij zat in een relatie? Ja, ik had een relatie. Tien jaar. Tien jaar. Je woonde samen met met met met haar in Je hebt over een vrouw in ja, ik aan. Ja, ja, ja ja ja ja. en nu uh, zitten we dus met uh, gebakken peren of ja. Maar hoe kwam het uit? Heb jij het zelf opgebied of wat gebeurde er? Uh, ze had mijn telefoon gevonden met een smsje en ja ze had een smsje gehoord en dat was een sms van haar en die is ze gelezen en toen werd er iets te veel duidelijk. Want wat stond er in die sms? Globaal ik Oké. Ja, en dat is duidelijk genoeg, denk ik. Dus toen moest ik gaan verklaren wat dat voor sms was. En toen heb ik gelijk open kaart gespeeld. En verteld van, ja, zo en zo. En dit en dit is er gebeurd. Maar um, ik heb er heel veel spijt van. Ze zeggen, ja, ja daar kun je wel spijt van hebben. Maar uh, voor mij is uh, gaan een van de dingen die je niet kan in een relatie... Ja, en nu staat dus het huis te koop en noem alle ellende maar op van die. Dus ja, overal onverantwoord gesproken. Kinderen? Nee, dat niet. Maar het huis staat te koop, jullie relatie is voorbij. Uh, uh, en, en hoe kijk je er nu op terug? Mm, dat ik iets heel erg stoms heb gedaan. Waar ik nog elke dag, zeg maar, de vruchten van moet plukken. Ja, de, de, ja. de vrangen vruchten bedoel je? Ja, de vrangenvruchten, vruchten, ja. Ja, nu moeten we weer vooruitkijken. En ja, degene, uh, waar ik met Geen ben gegaan... dat was natuurlijk niet de bedoeling om daar... Uh, daadwerkelijk iets mee te beginnen. Ja, eigenlijk. Maar ja. Want dat is ook niet gebeurd? Dat was meteen daarna ook over? Nee, dat is niet gebeurd. Nee, nee, nee, nee. nee. Het is, uh, we hebben elkaar nog wel gezien daarna, maar nee. Het was niet zo van uh, dat het iets zou gaan worden. Ja, ja oké. Okay. Goed. Nou ja, um, ja, les geleerd of denk je van, uh, ja, dit kan echt gewoon gebeuren, dit soort dingen? Nou, ik heb wel een les geleerd, alleen ja, je bent er mooi klaar mee, zeg maar. Ja, ja nou ja, het is niet helemaal wat ik bedoel toen ik zei, doe je wat onverantwoordelijk, of heb je wel eens wat onverantwoordelijk gedaan? Uh, maar, uh, nou ja, jij hebt ervoor gekozen om het te vertellen en ik wil je er hartelijk voor danken. Ja, nou, jullie maken een mooi programma, ik luister er vaak naar. Dank je wel. Uh, ja, nou, succes verder met het programma. Ja, dank je wel. Dank je wel, Erwin. En, uh, en alle goeds. Dank je wel. Oké, okay, dank je. 3K, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik, uh, ik had ook iets te vertellen. Ik uh, ben erin gelopen een keer uh, dat ik zogenaamd de grote prijs gewonnen had. Vertel, wat gebeurde er? Nou, ik, uh, ik had inderdaad een keer een puzzeltje gemaakt dus ja ik dacht het is gewoon echt He, maar ja. maar een puzzeltje waar in een krant ja, of ja in, in, in een gewoon zo'n puzzelboekje dat kan je opsturen mm -hmm. nou ja toen kreeg ik daar een keer ja je hebt een puzzel gewonnen en je hebt 13.000 euro gewonnen goedemorgen en ik geloofde dat stellig ja. omdat ik inderdaad een puzzeltje opgelost had maar ja, het bleek toch niet waar te zijn. Ik, ik ging mijn prijs opvragen. Ja, en ik had het al doorgegeven dat ik ermee akkoord ging. En gelijk een uh, abonnement uh, op, op, op een puzzelboek. En daar zat ik aan vast. Maar hoe ging dat dan? Want uh, er werd opgebeld naar jou? Nou, nee, ik kreeg ook bericht. Of dat was geloof ik schriftelijk. Ja. En uh, nou, daar had ik ook op gereageerd en dat, uh, ja, dat ik ermee akkoord ging. En dan kan ja, je dan gelijk uh, ja, een abonnement nemen op, de, op, een, op een puzzelboek van 30 euro in de maand. Ja. En ja, ik was er inderdaad in gelopen en ik, ja, ik dacht, ja, zo rijk ben ik niet. Ik dacht, ja, ik hou er eigenlijk ver af. En, uh, ik was verschrikkelijk kwaad toen ik belde en, en dat ik die prijs niet had... en dat ik toch getekend had voor dat abonnement. Maar wat zei ze aan de telefoon dan? Want nou ja, ze zei, ik, ik kan er wel wat aan doen, maar ik was zo verschrikkelijk kwaad. Nee, maar ik, ik bedoel, u, u belde natuurlijk ook vooral op... omdat u die prijs van 13.000 euro uh, ja, niet deed Ja, maar die krijgen. had ik niet. Nee, nee, je hebt niks gewonnen, zei ze. Maar u had toch iets op papier staan erover? Ja, maar ja, goed, dat was allemaal nep. Ja, maar wie had dat dan gestuurd? Waar kwam dat vandaan? Ja, dat weet ik niet precies. Ergens uit Zuiden, geloof ik. Maar... Dat was gewoon ja, gewoon nep. Ja, ja. Goed, nou ja, u, u, u bent er uh, blijkbaar... Uh, uh, nou ja, u, u... Ingelopen? Ja, u bent er ingelopen, maar u bent ook <laughs> beduveld, zeg maar. Ja. Ja, nou... Maar, nou, ja, toen, nou ja, ik, en, die, en toen zei ze, je hebt die prijs niet. Maar ja, goed, je kan wel voor het abonnement af. En toen, uh, ja, maar ik was zo kwaad. En ja, toen hoorden ze hem er ook op. En uh, toen heb ik wel geschreven een paar keer. Ik kan beter schrijven dan praten. Ja. En toen, ja, twee brieven geschreven. En, uh, en een keer het geld weer terug laten stotten via de bank. Hè, of uh, ja, dat geld uh, wat ik dan betalen moest uh, weer terug uh, ja. laten komen. Ja. En nee, maar goed, uh, toen, toen heb ik ook een keer bericht gehad. Ja, het was niet akkoord, ja, maar het was wel gebeurd. en nou, toen heb ik weer een keer geschreven en uh, ja. Nou ja, en toen uiteindelijk dacht ik vooruit, maar laat maar lopen, laat ik het allemaal doen. Nou. Maar ja, en toen, uh, nou toen, dan was het weer een tijdje later. En toen werd ik opgebeld door een mevrouw en die zei, ja, ik zou zorgen dat het allemaal... Uh, komt. Ja. En te sindsdien ja, heb ik ook geen uh, rekeningen meer gehad. Ja, Sorry, ik, ik dacht nu komt er wat. Ja, maar u heeft geen rekeningen meer gehad. Uh, dat was het einde. U was ja, van het abonnement af. Ja, gelukkig wel. Maar die prijs, dat bleek dus gewoon... Dat was ook net. Maar ja, ik, ik vond het verschrikkelijk dat ik, ja toch uh, een abonnement van 30 euro had. Ja, dat kan leuk oplopen dat, dat soort dingen. dat vond ik gewoon niet leuk. En, ja, ik vond het toch zo gemeen dat ik die prijzen had. Ik had er toch al van alles, van voor, voor alles in mijn hoofd ermee. En, uh, ja, ja. En ja, nou goed. Als, maar ja, als je daar nog aan een abonnement vast zit. En ik had nog een keer een brief geschreven aan die directeur. En uh, ja, de, en nog een fotogie van mij erbij. En dat ik zo blij was. En uh, ja, en, uh, ja je, en ja, je, je kwam nog met de directeur uit. Dat ja. zat gewoon al een luchtje aan. Ja, ja. Nou, ik, ik dank voor het verhaal. Ja, ziens. Dank u wel. En een prettige nacht. Toch? Ja, dank u wel. Heeft u wel eens iets uh, onverantwoordelijks gedaan, iets waar u enorme spijt van kreeg? Of heeft u iets gedaan wat onverantwoordelijk leek, maar wat uiteindelijk toch een heel goed idee bleek? 0800 1121 is ons telefoonnummer. 0800 1121 het gratis nummer van Casaluna of mede naar Ron Dingemans, goedenacht. Goedenacht. Ik uh, hoor het. Ik heb een keer een uh, mop verteld dat het verkeerd was gevallen. En dat was, sorry, uh, nou, was een mop over Joden. Mm -hmm. ja, dat ligt natuurlijk best wel gevoelig. Maar ja, dat heb je nog. Ja, met andere dingen kan dat ook wel eens gebeuren. Of zo naar nou, een vliegtuigongeluk. Of een kaping had je dat toen ook met die Molukkers. Had je ook wel van die flauwe moppen. Ja. Dus ik, u kent ze denk ik wel. Ik hoef ze ook niet te vertellen. Maar ik had toen een uh, tandem bij iemand in de vuur staan. Want ik, moet, uh, ik kan niet voorop fietsen. En uh, ja, toen vertelde ik die moppen. En toen zei die man, nou, kom die tandem maar morgen ophalen. Want uh, ja, zoek maar een ander. Ja, die was beledigd. Ja, die was beledigd. Maar ik wist niet dat hij het had meegemaakt. Dat... Uh, hij ah ja, had meegemaakt dat bij hem op school joden waren opgehaald. Dus ja, toen kon, toen kon ik me wel voorstellen wat die man voelde. Dus kijk, hij zou ook niet doen uh, waar joden in de buurt zijn of zo. Maar ja, vroeger had je wel eens, uh, toen met die treinkapen. Toen waren ook wel van die vrouwen dingen. Ja, en, ja, bij de een kan het wel, de ander kan het niet. Maar je moet het wel kunnen aanvoelen of het kan. En bij hem voelde ik dat niet, omdat hij zelf ook wel eens moppen was. Maar was het de mop in de categorie Samuel of was de categorie in de mop uh, uh, racistisch? Ja, eigenlijk was het racistisch. Maar ik had niet het gevoel dat het bij hem zo beladen was. Nee, maar dan snap ik dus... ook wel dat iemand zegt... kom die fiets maar weer ophalen. Ja, dat snap ik dan ook wel. Maar ik wist niet dat hij dat had meegemaakt. Dus uh, ja, dat, dat is natuurlijk heel lullig. Maar heb, heel... Je nou, heb je dan nou spijt van het feit dat iemand het per ongeluk hoorde? Of heb je spijt van die stomme mop? Nou, dat het bij de... eerder dat het bij de verkeerde kwam eigenlijk. Dat je daar geen rekening mee had gehouden. Dus daar... Uh, ja, het is ook alweer 25 jaar geleden... Dat ja, was in 85. Dus uh, ja, dan. Uh, later hoor je toch ook wel eens dingen. En. Uh, ja, dan kijk je wel uit tegen wie of zo wat je het zegt, natuurlijk. Ja, ja, ja. Eindelijk keer heb ik met mijn broer in de sluizen bij Zeeland. Uh, met een roeibootje gevaren. En daar had ik niet in de gaten, omdat ik niet zie dat het zo gevaarlijk was. Wat, wat was je aan het doen? Je was een stukje aan het roeien in Zeeland? Uh, ja, bij de krik en toen, uh, nou, ik ben dus blind, laat ik het maar zo ophouden. En mijn broer die had dus ook geen bril op, dan komt de politie, ja zei, zijn jullie levensmoe. Ja zei, mijn broer, waar we moeien hem mee? Ja zei, ik ben van de waterpolitie. Ja. En uh, toen zei die jongens, het is levensgevaarlijk om hier uh, uh, te gaan uh, varen met een roeibootje, want hier komen hele grote boten en dan kun je opgezogen worden. Ja, daar had ik uh, zoiets van, nee, dat moet je toch ook maar niet meer doen. Maar ja, wacht, is... even, wacht even, even voor mij. Jij bent blind en je broer heeft zijn bril niet op. Uh, nee, die had zijn bril niet op omdat hij in die roeiboot zat. Dus uh, ja, als je dan gaat zwemmen, dan kun je hem ook kwijtraken. Ja. Maar die had niet gezien dat het de politie was. Dus ik denk, ja, wat moet je zich mee? En toen zei die politie, ja, ik ben van de waterpolitie. En toen zei hij, ja, oh, sorry, dan heb ik niks gezegd. Dus, maar dan besef je wel dat je wat heel gevaarlijk kan zijn. Ja. En dat dat uh, helemaal verkeerd had kunnen aflopen natuurlijk. Ja. En toen zei ik ook zo mooi van ja, maar je kunt hier zo lekker zwemmen. Nou zei hij: zei, uh, joh, Als je niet oppast, kun je door een grote boot uh, gewoon naar beneden getrokken worden door die schroeven. Ja, toen begreep ik wel dat het echt serieus was. Ja, en toen heeft de waterpolitie jullie naar de kant gesleept, of hebben jullie dat zelf gedaan, roeiend? Uh, nou, toen zag je ook dat ik, toen zei ik, ik kom er maar uit, te gaan aan de kant en toen zei hij, ja, dan neem je ook nog verdomme een blinden bij, en zo, haal je het in je hoofd. Hij zei, maar als ik het weer zie gebeuren, dan steek ik de boot kapot. En toen zei ik tegen de politie, ja, dat is zonde van de boot. Maar het is, toen zei ik ook nog zo van, uh, ja, uh, we kunnen wel naar een gewoon zwembad gaan, maar dat is zo druk, dan zit je op een vierkante meter, dus... Uh, maar ik begreep wel wat die man bedoelt, want later zijn er ook wel eens jongelui verdronken of zo. Ja, ja, ja. Dus, uh, Ron, heb, wat, wat is de hardste mop die jij voor Blinden kent? Nou, uh, geen één eigenlijk. Ik bedoel, uh, van Giel de Korte, die zijn er al zo hond, hond, uh, honderd keer verteld. Dus uh, ja. Oh. Maar ik weet wel vroeger, toen ik nog op het instituut zat... en uh, die kwam wel eens met moppen aan, toen in die tijd van die, kaap, uh, van die uh, kaping... weet je, van uh, hoe kun je zien waar, waar een moeilukker wordt. Dat ze uh, ja, toch als groepsleider zei ja, dit moet je niet meer doen, want uh, niet alle moeilijkers zijn zo, uh, zo. Dat soort dingen daar heb ik er wel ook van geleerd. Ja, ja nou goed. Precies. Nou ja, goed. Zelfspot zelf is vaak ook een hele aparte uh, tak van, uh, van sport, zal ik maar zeggen. Dus, uh... Wat zei Zelfspot, ze, uh, zelf moet ik zeggen, is een heel aparte tak van sport. Ja, ik bedoel, je hebt ook wel invaliden die maken wel eens uh, grapjes op hun werk... ...worden ook wel eens grappen gemaakt of zo. Uh, Sterker dat, nog, uh, uit die kringen dan... hoor je vaak de hardste grappen over, over ja, onszelf. Ja, dat klopt. En ik denk dat dat ook is iets om ermee te leven. Want uh, ja, je hebt ook mensen die iets krijgen en die er niet meer om kunnen gaan. En uh, dat wordt dan voor kwaad ook erger, totdat ze er ook psychisch last van hebben. Ja, nou ja, dus, zo uh, Oké. Okay. Ron, dank. Goedenavond. Goedenavond. Succes met uw programma. Dank Dankjewel. wel. Dankjewel. Fijn dat je belt. Dank wel. Iets onverantwoordelijks, dat wil ik graag horen in dit uur van Kazeluna. Bel ons op 0800 1121. 0800 1121. Stuur een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl. Twitter een hashtag Kazeluna of hashtag Dumos. dan kijken wij en dan luisteren. En dan kan het zomaar zijn dat je in dit uur van de Kazeluna voorbij komt. Kid, I'm talking to you I got a couple things I'd like to say The world's a mess and there's so much to do And you're the one who gets to save the day Well, I hope you'll do fine Couldn't do much worse than this generation of mine We had the answers but forgot that line That says love is all hey kid with my hair in my clothes i bet you got some big dreams up your sleep well here's the secret every old guy Van Christopher Cross. Hey, kid, heette dit liedje. We hebben het over onverantwoordelijke dingen in dit uur van Kazeluna. Naar aanleiding van een Verantwoordingsdag morgen in de Tweede Kamer. Wessel, goede nacht. Goedendag. Heb jij ons wat onverantwoordelijks gedaan, Wessel? Ja, ik, um, ik, ik weet van mezelf dat ik soms iets te vriendelijk ben voor de buitenwereld. En uh, wat ik had gedaan, ik was uitgeweest en ik kwam iemand tegen op straat. En ik, zag, ik, ik zei van, heb je een lift nodig? want Hij was al een stuk aan het lopen, want ik had hem al eerder zien lopen. En uh, hij zei oké. Okay. En toen uh, had ik hem dus achterop. En toen vroeg hij of ik misschien een kop koffie voor hem had. Dus toen dacht, nou ja, prima jongen. Dus ik zei van, ja, nou, natuurlijk. En uh, toen was hij bij mij thuis en uh, toen begon hij te bellen. En toen hoorde ik aan zijn gesprek dat het een uh, waarschijnlijk een drugsdier was. <laughs> en toen had ik per ongeluk een drugsdier in mijn huis. gehad. Ja, want die dacht, die, die gebruikte natuurlijk die op koffie om weer even wat zaken te doen. Ja, waarschijnlijk. Maar <laughs> toen dacht ik, oh, dat kon ook alleen maar mij gebeuren. Want dan, ja, sindsdien heb ik wel geleerd dat ik niet zo heel vriendelijk en aardig tegen iedereen moet zijn zomaar. Zonder dat ik diegene ken. Maar ja, huh? uh, ja, maar wat, wat, wat hoorde je hem zeggen door je telefoon? Ja, het was iets over afspreken op de hoek van de straat en hoeveel hij dan nodig had. En, en toen dacht ik, oh, oké, okay, dat kan niet veel goeds betekenen. Ja, ja. En hij stond erop dat hij wel blijven zitten, want hij zei van ja, nee, ik wacht hier wel. En ik ga zo meteen even naar buiten en dan ben ik zo weer terug. En uh, toen ben ik een beetje over hem gaan inpraten. want toen dacht ik, ja, ik moet die jongen eigenlijk mijn huis hebben. Dus toen dacht ik, als ik hem een beetje ongemakkelijk laat voelen, misschien gaat hij dan wel weg. Dus toen heb ik uh, tegen hem aangepraat van, uh, ja, wat vindt je moeder er dan van? En, uh, is ze niet een beetje teleurgesteld? En ik heb toen denk ik een beetje bij de jongen de gevoelens nageraakt. Want vervolgens is hij vertrokken. Dus uh, toen dacht ik, oké. Okay. Ja, die, die jongen is vertrokken, uh, nooit meer teruggekomen. Uh, en jij zat nee. met het gevoel van, uh, toch maar eens iets minder vriendelijk zijn voortaan. Precies, iets minder openstaan voor uh, van alles. Uh, het grappige is, uh, ik kreeg net een mailtje van Ank. En Ank schrijft. Uh, Jaren geleden was ik met een vriendin op een houseparty. Klein feestje. En ik was even moe van het dansen en wilde even zitten. Er was een stoel en die was vrij. Ik ga zitten en wat zie ik onder die stoel? Een zak vol met pillen. Mijn vriendin groepen, shit, wat gaan we daarmee doen? Om ons heen kijkende: niemand die aan het zoeken was naar die zak. We hebben lang gewacht, maar op het einde van het feestje beide eentje genomen. Dat was wel onverantwoordelijk, maar goed toen in de auto naar huis. En daar ging het echt mis. We moesten naar Rotterdam, maar we kwamen op de weg naar de ferry naar Engeland terecht. Helemaal figuurlijk en letterlijk de weg kwijt. Eenmaal aan het water staande de lag. Maar dit was een echt onverantwoordelijke actie. Hè. Pillen nemen die je niet kent en nog gaan autorijden ook. Nou zo bond heb jij het niet gemaakt, Wessel? Nee, nee, nee. Ik, ik heb er wel van geleerd dat ik uh, niet zo... Uh moet geloven in de goedheid van mensen vaak. Maar ja, ik weet het niet. Ik kan het niet zo goed uitdragen. Ik ben gewoon... Uh, ik word ook eigenlijk nooit boos of zo. Dus, uh... Ja, nou ja, goed. Misschien ook wel een hele mooie eigenschap eigenlijk. Uh, in heel veel opzichten. Ja, dat vind ik ook. Zolang er geen uh, idioot, stomme dingen gebeuren dan... Uh... Precies. Shit. Als het eerst iemand goed in de ogen kijkt, voordat je hem uh, achterop neemt. Oké. Okay. Hartelijk dank. Dank je wel. Dank je wel, belde, Wessel. Dank je wel. En een hele prettige nacht nog. Tot ziens.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 Een crystal uh, golden days aan het einde van dit uh, programma van vandaag. Dit is de voicemail van Casa Luna. Helco, Frank hier. Bij jou is de gast theatermaker Eli den Boer... die de bedoeling heeft met zijn voorstellingen... in overdrachtelijke zin huizen te bouwen. Laten we dat maar eens even heel concreet maken. Hoe ziet zijn huis eruit thuis? Ik ben benieuwd. Mooi gesprek. Dag. We zijn nu echt gekomen aan het einde van de twee uur Luna. Zometeen kan je op Radio 1 luisteren nog steeds wakker in Nederland op deze zender. Als je wakker blijft, hele fijne nacht nog. En anders, dank voor het luisteren.